8 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Nederlanders... willen het afsteken van vuurwerk door particulieren verbieden. Tweederde is voor een verbod. Zo blijkt uit een peiling van één Vandaag... onder 20.000 mensen van het opiniepanel. De helft van de ondervraagden... willen alleen nog gemeentelijke vuurwerkshows toestaan. Nog eens 14 procent is voor een compleet verbod... op het afsteken van vuurwerk. Eén op de drie ondervraagden noemt een verbod betuttelend. Zij wijzen erop dat vuurwerk met oudjaar een Nederlandse traditie is. Het meest genoemde argument om vuurwerk te verbieden zijn de hoge kosten... door alle letsel en schade die door vuurwerk worden veroorzaakt. Wel is bijna 40 procent ervoor dat er minder lang vuurwerk wordt afgestoken. En niet al vanaf 10 uur ochtends op Oudjaarsdag. Het dodental van de bomaanslag van gisteren in de Libanese hoofdstad Beirut is gestegen naar zeven. Een jongen van 17 stierf vanochtend aan zijn verwondingen. De jongen zat met vrienden vlakbij de plek waar de auto met daarin een oud-minister werd opgeblazen. Bij de aanslag kwamen de oud-minister, zijn lijfwacht en vier anderen om het leven. De burgeroorlog in buurland Syrië leidt in Libanon tot steeds hoger oplopende politieke spanningen.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 De grote showroomkeuken uitverkoop bij Kellekeukens Met kortingen tot wel 70%. Designkeukens voor superprijzen. Sla nu uw slag bij de Kellekeukens. Kelle, Kelle Kijk snel op kellekeukens.nl U heeft nog maar drie dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Showroomkeuken uitverkoop bij Kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl Het marathoninterview. Uw presentator is Juke Veninga. Goedenavond. De hele week maken we weer tijd voor een gesprek dat een beetje langer mag duren. Voor een serie van zes marathoninterviews. Morgen wacht ons nog de ex-baas van het Centraal Planbureau en Econoom Koen Teulings. En vanavond duiken we een regio in waar deze week weer veel aan de hand was. Er is daar altijd iets aan de hand, zegt onze gast dan. En zij is journaliste Carolien Roelands, kenner van het Midden-Oosten. Toen ze eerder dit jaar de pensioenplichtige leeftijd bereikte... eerden haar collega's bij NRC Handelsblad haar met een extra bijlage... gewijd aan haar ruim 30-jarige carrière bij die krant. Razende Roelands reist verder, was de openingskop. Wij kregen bij het lezen van alle persoonlijke ontboezemingen... die de collega's deden over haar werk met hun roemruchte redacteur Midden-Oosten... sterk de indruk dat we dat razende helemaal letterlijk moesten nemen. Niet alleen, zo wordt in die krant veelvuldig betoogd... was er dertig jaar lang niemand zo gedreven bezig met het volgen en lezen... van alles dat er te volgen en te lezen was over het Midden-Oosten en de Arabische wereld. Aangevuld met vele, vele reizen door alle landen van haar gebied. Er was ook niemand zo snel, zo productief, zo adequaat en zo doortastend... wanneer het ging om het in de krantenkolommen op de hoogte te brengen van de NAC-lezers... Maar ook was er zelden iemand vaker razend... over wat voor onzin nu toch weer de krant had gehaald. Welke debiele foto's er nu toch weer bij haar artikelen geplaatst waren. Welke achterlijke hypes de hoofdredactie nu weer de moeite waard vond... om achteraan te gaan jagen. En welk dwaas optimisme nu weer een collega bevangen had... in zijn duiding van een nieuwsgebeurtenis. Caroline Roelands, zo schreef een collega... was het nooit ergens mee oneens... Nee, ze was het altijd volstrekt oneens. Doorgaans aangevuld met een kordaat kut. Wat dreef die vrouw uit Rotterdam om drie decennia met die inzet... over juist dat deel van de wereld te gaan schrijven? En waarom zijn uitgerekend saudi arabië en Iran van haar? En hoe deed ze het met ook nog eens een man en vier kinderen thuis? En ach, misschien kan ze het nog één keer uitleggen allemaal. Die hele regio. En als u het niet helemaal snapt of denkt het nog beter te weten... laat ons dat weten. Mailen kan op marathoninterview.nl. En als u wilt twitteren, gebruik dan hashtag marathoninterview. Luister de komende drie uur naar VPRO's buitenlandredacteur Chris Keijnen... in gesprek met voormalig Midden-Oosten-redacteur van NRC Handelsblad... Carolien Roelands. Caroline Roelands, Caroline goedenavond. Goedenavond. Um... Ja, dat vroeg hij net aan. Maar ga jij zo meteen een goedenavond zeggen? En moet ik dan... Dat, dat klinkt als iemand die graag de controle heeft over de <laughs> dingen. Klopt dat? Zeker, ja. <laughs> ja. Hoe, hoe was je kerst, om te beginnen? Mijn kerst was wat grieperig. Hmm. tot mijn spijt. Dus het, uh, het kerstdiner, dat uh, uh, heb ik niet kunnen voorproeven. Niet kunnen. Uh, dat, uh, uh, iedereen was, bleef heel beleefd, moet ik zeggen. Alleen mijn jongste zoon bekende later dat... Uh, hij wel merkte dat ik het niet had kunnen voorproeven. En dat is uh, jammer, want als één ding ook uit die uh, stukjes van je collega's onder meer blijkt, dan is het dat je ook een, uh, een grage kok bent. Hè? Ja, zeker, zeker. En uh, af en toe dan, dan kijk je terug, dat zal jij vast ook wel doen. En had ik dit beroep moeten hebben? Of was er iets beters geweest? En altijd was er de illusie uh, dat ik misschien iets. Met bakken of zo. Want ik, ik bak ontzettend graag taarten. Heel erg leuk. Of ijs maken. Of nou ja, van allerlei. En dan bedoel ik niet dus kok worden in een restaurant of zo. Maar iets met koken. Maar elke keer weer, dan kijk ik terug. En dan denk ik, en dat koken. Nee, ik ben toch ontzettend blij dat de journalistiek is geworden en gebleven. Ja, maar goed, dan is het extra jammer als het, het kerstdiner niet wordt wat je ervan... Uh, maar kerst is... Um... Jij, we hebben besloten om te tutoriëren omdat we dachten, anders dan gaan we dat na tien minuten toch doen. Dus kunnen we er net zo goed meteen mee beginnen. Um, is dat jij en je gezin? Uh, is dat een traditionele Ja, opzet? Dat, is, uh, dat ben ik en mijn gezin en, en uh, nog meer familie. En dat is zeer, zeer traditioneel. Dat is, uh, uh, dat is met name kerstavond. Dat uh, ik al in mijn jeugd uh, en waarschijnlijk mijn grote ouders en iedereen... Altijd bij de boom en dan hetzelfde diner elk jaar... dat nu weer op tafel wordt gezet. Ik heb wel eens voorgesteld om te veranderen... want ik wil wel graag controle houden, maar ik wil ook wel vernieuwing. <lacht> en Maar mijn jongste broer, die ook altijd... Daarbij, daarbij een gewaardeerde gast is met zijn gezin... Die, die heeft daar een veto over uitgesproken. Het moet hetzelfde zijn. En wat is hetzelfde dan? Um, nou, hetzelfde is het, het hoofdgerecht is een kroet een, een met een weet een, een, een, een Het klinkt heel makkelijk. Het is het ook natuurlijk zeker als je het elk jaar doet. Maar het moet toch voorgeproefd worden. en uh, Het moet elk jaar weer even goed zijn. <tiedert> En uh, in ieder geval dus jou, jouw gezin, dat is één man en vier kinderen. Dat is één man en vier kinderen. En ja. tegenwoordig ook enkele aanhangen. Ja, wat mij meteen al opviel, uh, bij die kinderen zijn de namen van je kinderen. Je ja. hebt twee, uh, twee zoons en twee dochters. De zoons heten Midas en Darius. En uh, de dochters heten Zoe en Zenobia. Ja. Uh, dat zijn, voor zover ik het heb kunnen achterhalen, twee Griekse namen. En één uh, Arameese naam, maar uh, de, dat is Zenobia. En dat stamt uh, van de koningin van Palmyra. Ja, zeker. Ja. In Syrië. Ja. bij Homs, wat veel mensen tegenwoordig beter kennen, vrees ik, dan Palmyra. Ja, nou, ik denk dat de toeristen onder hen... Uh... Palmyra uh, Palmira ook goed kennen. Hoewel je ook Palmira goed zou moeten kennen... van de zeer kwaadaardige gevangenis die er staat. Hmm. Ja, want nou, er we, staat een, een nare gevangenis. Daar staat een hele nare, sinds jaren en dag. Ook uh, toen ik zwanger van Zenobia daar in Hotel Zenobia uh, logeerde... Uh, stond die gevangenis er al. Heb je ja. daar ook de naam bedacht? Of? Daar, daar, komt, ja, daar komt van Hotel Zenobia dat, als het goed is, er nog steeds staat. Want we zijn er nog... Vlak voor de oorlog zijn we er ook nog een keer terug geweest. Um, die stond er wel van, maar het begin is bij Midas. Want als je eenmaal één een kind Midas hebt genoemd... dan ga je niet je volgende dochter Truus noemen. <laughs> of Jantien. Dan moet je toch in de sfeer blijven. En nou ja, toen kwam Zenobia op. Toen kwam Zoe uit uh, Byzantium en... Ja. Uh, uh, er moest ook nog iets anders. Midas was een koning, een mythische koning. Zeg, uh, koning van Creta, alles wat hij aanraakte uh, ja, veranderde in graag. Uh, Zeno, koningin, uh, heel succesvol. Um, vermoordde haar echtgenoot, maar we gingen ervan uit. Tegenwoordig kan je scheiden, dus je hoeft niet te vermoorden. Um, Zoe ook zo'n een, een keizerin, die ook het heft in de eigen hand nam. En ja, Darius is natuurlijk uh, de, de, de grote Persische koning. Ja, ik, ik zag ook de... een soort brug tussen, tussen Europa en, en het Midden-Oosten in die vier ja, kinderen. Ja, ja. Nee, ik kan er van alles in zien. <laughs> is, is, heb je daar ook echt over nee, daar bij, van, gedacht? Nee, we hebben niet aan de brug gedacht, maar wel hmm. gewoon aan het gebied. Hmm. Dat, uh, maar met als uitgangspunt Midas. Ja. Dat, uh, ja. En um, dan vier je kerst. Uh, en, en ik lees dan bijvoorbeeld ook in die bijlagen dat, dat er niemand is die zo altijd met het nieuws. Bezig was en misschien nog wel is, als jij. Is, is, is, is Zeg ik meteen. Ja. Kerstavond ook toch nog even stiekem onder de tafel Twitter bekijken? Of? Niet onder de tafel Twitter bekijken, dat gaat me echt te ver. Maar ik ja, ik ga heel ver in het volgen van het nieuws en het bijhouden van het nieuws. En, uh, nou, je je wilde controle houden? Ja, ik wilde controle houden. Dus ik zorg ook dat uh, als ik veel mensen te eten heb. Op kerstavond bijvoorbeeld. Uh, dat alles zodanig is georganiseerd. dat ik ook een uurtje vrij heb. een uurtje vrij heb om naar het Midden-Oosten te kijken. Ja. Of meer uurtjes vrij heb om naar het Midden-Oosten te kijken. Zeker. En dat heb je nu op kerstavond ook gedaan? Ja, met mijn griephoofd, ja. Nee, zelfs dan. Ja. Dus dan ga je achter een bureau zitten ergens en achter de computer? Of wat, wat is het tegenwoordig? Want nee, Twitter tegen... is natuurlijk enorm handig. Maar... Ja, nou ja, met Twitter kom je al een heel end. En dus met je iPhone kom je al zo'n end tegenwoordig. Maar ik heb natuurlijk gewoon mijn werkkamer boven, mijn keuken beneden, mijn werkkamer boven. Om uh, uh, even achter mijn computer te gaan zitten en te kijken wat er... Zoal is gebeurd. Ja, maar hoe organiseer je dat dan? Stuur je het bezoek weg? Of heb je tegen ze nee, gezegd ik Als het bezoeker uit. is. Nee, zeker niet. Als het bezoeker is, dan uh, is dat, uh, dat onaantastbaar. Dan ga ik niet ergens in een hoekje. op mijn iPhone zitten te kijken of even stiekem naar boven. Wat trouwens uh, mijn broers vroeger en, en mijn zoons ook wel eens deden: van even stiekem naar de voetbal uh, voor de TV. Nee, overdag is er altijd natuurlijk ruimte genoeg tussen het koken en het opstijven van de pudding... die ook traditioneel is trouwens, om eventjes je bezig te houden met andere dingen. Wat was het voor week in het Midden-Oosten? Laten we eens bij de, bij de bron van deze week in ieder geval beginnen. Wat, wat, wat was het voor kerst in Bethlehem? Um, nou, Bethlehem heb ik eigenlijk weinig van gevolgd. Hmm. In ieder geval, daar is niets ontploft, volgens mij. Nee. Uh, terwijl elders in het Midden-Oosten heel veel ontplofte. Um, uh, dus, dus Bethlehem, ja, daar kan ik eigenlijk helemaal niks over zeggen. Wat was nee. voor kerst in Bethlehem? Ik denk, vrije, nou, laten we het iets breder nemen. De... Uh, het het, het, het, het allerengste opvatting van het Midden-Oosten, Israël en Palestina. Dat is een hele Amerikaanse enge opvatting. Ja. Mijn opvatting gewoon... Dat is het gebied dat ik uh, tot het mijne mocht rekenen. En dat ik niet verder kon uitbreiden, hoewel ik dat wel wilde. Uh, dat is Iran, Turkije en dan uh, de hele Arabische wereld. De hele Maghreb erbij, tot en met, tot Marokko. En met Marokko. Ja, ja. en Soedan hoorde er ook in zijn geheel bij... voordat het in twee delen werd uh, gesplitst. Ja, maar nu, dan voor nu even Israël en uh, Palestina. Um, bombardementen op de gaza ja, maar ja, goed, uh, als je zegt, het, uh, wat, wat gebeurde er in het Midden-Oosten, dan is dat, hoe tragisch ook, zo wat er bij hoort in, in, in dat gebied, bombardementen op de Gazastrook was geen... Uh, wat was het? 2006 of het was geen offensief. Het was een vergelding. Het was vergelding een en dat aan de grens over bij een Israëlische. Uh, en dat officer, gebeurt, geloof ik, was doodgeschoten. Ja, ja. En dat gebeurt zoveel dat vandaar dat ik zeg, ja, uh, dat, dat uh, hou je bijna niet meer bij. Dat uh, uh, is niet iets, iets, Dat is geen nieuws. Hm? Het is een beetje wat met de Irak is gebeurd, hè? Uh, alleen in, in, uh, in de Gaza-strook gaat het over één, twee doden. Wel oplopend tot hele hoge getallen natuurlijk. Maar als je kijkt naar Irak, hoeveel tientallen doden er... Uh, niet elke dag, maar in ieder geval elke week... Nou, wel honderd doden per week vallen. Meer dan honderd doden per week. Uh -huh. uh, wat ook nauwelijks meer in de krant komt... terwijl daar uh -huh. de situatie gestaag uit de hand aan het lopen is. Ook al omdat... Wat ik net zei over het Midden-Oceaan: je bent er zo aan gewend geraakt dat het geen nieuws meer is. Die 50 doden per keer, of 60 of 100 in Irak, zijn ook zo, um, zo elke dag nieuws geworden dat niemand het meer in de. Krant wil hebben, of dat hebben we nou wel gehoord. Weer die kop: 60 doden in, in Baghdad. Hm? En dat geldt niet alleen maar voor de NRC, dat geldt voor alle media: dat zo'n land helemaal wegvalt, terwijl het in het nieuws, terwijl het toch een, een, een, een hele gevaarlijke ontwikkeling aan de gang is. Ja. Daar, daar komen we zeker over te spreken, omdat dat dan gaat. Maar dat, dat heeft ook wel verband met elkaar. Want dat, dat gaat dan over dat grote sunnitisch siaïtische conflict... wat zich in de hele regio uh, aan, aan het ontwikkelen is al jarenlang. Maar het feit dat, dat bijvoorbeeld de Gaza uh, en wat daar deze week gebeurde... ik, ik heb het inderdaad nou in kortjes in de krant gezien en verder, en verder nauwelijks... <kwijls> Je bent een beetje grieperig nog steeds, zeg ik er even bij. Dus af en toe uh, ja. zal je misschien... als de pottertjes helemaal op zijn, uh, wordt het misschien erger. Ik heb een <laughs> maar vol. Het, het feit dat je al zegt, het is geen nieuws meer... dat is enerzijds waarschijnlijk inderdaad... omdat het gewoon zo vaak gebeurt. Maar heeft dat er ook mee te maken... dat het hele Israëlisch-Palestijnse conflict... inmiddels eigenlijk in het Midden-Oosten... niet meer zo belangrijk is als het jarenlang geweest is? Ik denk dat het wel belangrijk is. Ik denk zeker dat het... Uh, nou, je hebt in een heleboel opzichten. Hè? Je kan zeggen wat de Israëlische regering zegt. Uh, die andere Arabieren, die zeggen wel dat ze die Palestijnen heel belangrijk vinden. Maar als puntje bij paaltje komt, dan geven ze niks over om die Palestijnen. Er zijn veel ernstige conflicten. Ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat dat misschien geldt voor bepaalde leiders in de Arabische wereld die. Uh, pragmatisch kijken naar de ontwikkelingen... maar tegelijkertijd wel degelijk ermee rekening moeten houden... omdat uh, wij krijgen wel geen nieuws meer in de krant... of wij zetten, moet ik zeggen... wel geen, of minder nieuws in de kranten over dit soort aanvallen. Maar in Saudi-Arabië en in Qatar en in Egypte en weet ik waar komen wel van Al-Jazir en Al-Arabië de beelden ervan binnen. Natuurlijk. Ja. Dus um, de bevolkingen vinden, vinden het wel een, een, een schande... en een, een heel belangrijk probleem. Precies de reden waarom die pragmatische leiders... helemaal geen zaken met Israël kunnen doen uiteindelijk. Omdat ze geen uh, problemen met hun bevolkingen willen. Hè? Zeker niet na, de, na 2011, na ja. de Arabische lente. Dus als je geen probleem je wil geen probleem creëren, dan ga je zeker niet met Israël samenwerken. Ja. Ik zeg dit omdat dat gesuggereerd is dat Israël met de toenadering tussen Amerika en Iran. Ja. Amerika, dat Israël wel eens zou kunnen gaan samenwerken met Saudi-Arabië. Bijvoorbeeld Saudi-Arabië, ja. ja. En daar is dus geen kwestie van. Hmm. Dus in die zin is het... En dat uh, is de angst voor de straat in die landen? Dat is de angst voor de straat, ja. zeker, zeker. En um, het, is, het is allemaal een buitengewoon ingewikkeld conflict... maar hmm. uh, je kan het wel tot hiertoe terugbrengen... Um, Nee, de Palestijnen zijn, zijn uh, wel degelijk heel belangrijk. En hoe belangrijk is het, is het uh, voor jou na, na 30 jaar? Uh, ik merk bij mezelf, ik ben ook, ook buitenlandredacteur bij de VPRO... en ik, ik merk bij mezelf wel een soort gevoel van... nou, ze laten het maar weten als ze eruit zijn. Ja, het nou, is al zo vaak heen en weer gegaan. En... Maar dat is het probleem van het Midden-Oosten eigenlijk... Dat, dat zie je ook met Syrië gebeuren. Mm -hmm. uh, de, ze laten maar weten als uh, iemand uh, uh, die oorlog wint. Ja, er is uh, moeilijk, ingewikkeld, Palestijns-Israëlisch conflict, ingewikkeld, uh, duurt eeuwig. Uh, Syrië duurt pas uh, nou, bijna drie jaar. 2011, mm, uh, ja. ja een, een, een veelheid van een aantal doden, maar ook al dat gevolg van. Tss, uh, ze vechten er maar en het is ingewikkeld. En wie vecht nou tegen wie? en goed, Geen goed tegen kwaad, maar kwaad tegen kwaad. En uh, hè, dat uh, ik het gevoel heb dat belangstelling in het algemeen... voor het Midden-Oosten enorm is uh, afgenomen. En, en tot het punt van wat jij net zegt... van ze maken me maar wakker als het klaar is. Dat, uh, dat vind ik een groot probleem. Merkte je dat ook op de krant? Ja, dus, ja dus vind ik, dat vind ik wel. Ja, zeker. En, uh, uh, dat, de, de, en dan zegt iedereen... Ja, maar er, staat, er stond toch veel in de krant over het Midden-Oosten? Ja, omdat ik uh, eindeloos doordramde. Daar komen we nog op. En, uh, en er staat nog steeds veel over het Midden-Oosten in de krant. Ja, uh, omdat uh, de, natuurlijk ook de meest gruwelijke dingen gebeuren. Uh, maar ik denk toch uh, uiteindelijk dat er te weinig belangstelling is, terwijl het ook voor Europa... als je het zo bekijkt, vanuit je eigen onderbuik... Mm. Uh, ook heel belangrijk is. Het is niet dat je daar maar kan zeggen... nou, ik, ze vechten altijd daar maar, deksel erop, we zien wel. Nee, dat conflict, die conflicten hebben de potentie om naar hier toe te komen. In de vorm van vluchtelingen, bijvoorbeeld uit Syrië. Er mm. uh, zijn er nou miljoenen het land uit. Kan je zeggen, je opvang in de regio... Nou ja, je bent vast wel in Libanon geweest. Ja. Uh, een kwart van Nederland. 4 miljoen Libanezen. Een miljoen, meer dan een miljoen Syriërs erbij. Stel je het voor. Dat, uh, dat loopt over. Je krijgt natuurlijk steeds meer vlucht van Syriërs overal. Je, komt, je zet, We zet, horen ook de verhalen uit Bulgarije ja, en uit Servië. Ja. Maar ook aan de, aan de Franse kust. De, hmm. de Syriërs die daar terechtkomen en proberen naar Nederland te komen... Ja. Dat allemaal. Maar ook als de regio verder zou exploderen, dan krijgen we er ook zeker ja. mee te maken. Ja. Dus nog even deze week. De hele regio? Wat, wat waren de belangrijkste kwesties deze week? Ik, ik maakte net de fout door tegen jou te zeggen... vlak voor de uitzending, nou, het was met het weekje wel. Ja. En, to, en, en Toen zei jij, Djoeke zei het al. Nou ja, dat is het toch iedere week. Ja. Je vond het niet zo, de, ik, ik, ik noteerde uh, de Egyptische regering besluit... om de moslimbroeders tot terroristen te verklaren. Ja. Ja. En, dat doen ze niet elke week. En een bomaanslag in Beirut. En een uh, uh, Turkse regering die steeds verder in, in de problemen komt... Ja. Um, ik vond dat er veel gebeurde. Ja, nou dan schrap ik even uh, een paar dingen die gebeurd zijn schrap ik weg. Dus Gaza-strook schrap ik weg, uh, niks bijzonders. Ja, niks bijzonders. Zo hard als dat klinkt. Ja. Ja, dat klinkt afschuwelijk, maar het is niet. Het, het is vandaag, morgen, zal overmorgen. En dat verandert de situatie niet heel ernstig. Wat dus in, in tegenstelling tot Irak daar verandert de situatie wel. Mm -hmm. dus, uh, maar uh, ik schrap nu ook weg even die uh, ex-minister in Libanon die is opgeblazen. Dat is allemaal heel erg. Maar het is wel de zoveelste in een rij sinds, denk ik, 2005, Hariri, de ex-premier werd opgeblazen. Er zijn er een heleboel van juist dit soort politici, belangrijke politici en intellectuelen en journalisten. Ja. Opgeblazen. Uh, sorry. Geef niet. <coughs> <slokker> <coughs> En ik denk, je ziet wel, uh, nu komt de oorlog, de Syrische oorlog de grenzen over. Want dat zeggen mensen dan, nu ja, komt de burgeroorlog. Maar naar. ik bestrijd dat, want die Syrische burgeroorlog oorlog is al lang de grens over. Er wordt, is eindeloos gevochten in Tripoli tussen dezelfde partijen als in Syrië vechten. Het, de Libanese regering is zover gegaan daar het leger, uh, de autoriteit, het gezag dus dat te staat in het noorden van Libanon, ja. Ja, oh sorry. Nee, geeft niks. Um, de, de vluchtelingen zijn allemaal met een miljoen de grenzen overgekomen. Nee, Dat is ook nee. niet zo'n beetje bij Hezbollah zijn. Uh, Hezbollah, de Shiïtische organisatie, Libanese organisatie die Assad steunt. Nou, dit de minister is opgeblazen, Sunnitisch minister. Maar er zijn al een, een x aantal bommen ontploft bij hoofdkwartieren van Hezbollah en in wijken van Hezbollah. Dus die oorlog is al lang de grenzen over alleen. Hij is nog niet echt oorlog geworden. En ik denk, ik hoop, maar ik denk ook... Uh, dat dat nog wel even zo zal kunnen doorgaan. Omdat uh, uh, de belangrijkste partijen, Sunnitisch en Shiitisch... en christelijk in Libanon geen oorlog willen. Hm. Omdat ze weten hoe verschrikkelijk dat zal zijn. Ze dus, hebben namelijk ze al 15 jaar... Als Oorlog in 20 is gehad. gehad. Ja. En dus hou, iedereen houdt zich eigenlijk verbaal enorm in. Goed, dus dus die schrap ik weg. Die schrap je weg. ook. <laughs> uh, alle geweldschappen. Nee, ik schrap <laughs> niet alle geweld. Syrië is natuurlijk ook uh, Aleppo bijvoorbeeld. Ja, je hebt die barrel op een markt Ja, de, de Syrische regering uh, laat uh, vaten volstoppen stoppen met explosieven en gooit die af boven Aleppo. Er wordt nu is er veel belangstelling of veel aandacht voor. Het is al eerder gebeurd, want ik herinner me dat ik videofilmpjes al een tijd geleden ervan heb gezien... van uh, Syrische militairen die fluitend uh, in een helikopter... Uh, die, uh, een beetje dat rollen met die vaten en hup eruit... Uh, maar het is natuurlijk gruwelijk. Dat is gewoon terreurbombardementen. Want je niks mixt. Het wordt niet op een specifieke positie van rebellen worden die afgegooid. Maar op woonwijken. Het is ja. terroriseren. Gericht op maximaal aantal slachtoffers. Het gericht He. op het terroriseren. Angst aanjagen. Oh. Dit gebeurt er als jullie niet naar ons terugkomen. Ja. Maar dus ook weer meer van hetzelfde. En voor mij waren de twee dingen die je noemde die er uitsprongen. Turkije natuurlijk. Want uh, hier lijkt, in ieder geval... Lijken is over een woord dat eigenlijk uh, op mijn index staat. Ik, uh, ik, ik vind altijd lijken een enorm laf woord in de journalistiek. Je ziet overal koppen met dit lijkt hier te gebeuren... en dit lijkt daar te gebeuren. Zeg gewoon wat je... Als je durft te zeggen dat het zo is. Maar goed, nou gebruik je. Wat ik het. zeg je erover? Wat zeg je over Turkije? Je hebt me nu al aangestoken. Ja, hm. uh, ik, hier zijn de pottertjes hm. trouwens. Hm. Uh, ik zeg dat. Ik vind dat Erdogan nu een enorme fout heeft gemaakt met het... Heel even samenvatten. Sorry, uh, ja. corruptieschandaal, uh, het corruptieschandaal brak vorige week los. Er werden drie zonen van ministers gearresteerd. Daarna traden die drie ministers ook af. Daarna ontsloeg Erdogan nog eens tien ministers. En sindsdien en wordt politie, er... politieagenten en aanklagers... die zich bezig hadden houden met dit corruptieschandaal. Precies, ook ontslagen door Erdogan. En uh, sindsdien lopen de straten, met name in Istanbul... weer behoorlijk vol demonstranten. Ja. Dat is heel in het kort het verhaal. Maar ik vind het interessante dat Erdogan... Hier uh, niet alleen de politie heeft laten ontslaan die zich daarmee bezig had gehouden, de aanklagers heeft ontslagen. Uh, nou, die ministers zijn ook allemaal, hoewel ze zijn steunpilaren waren, zijn ook allemaal de laan uitgegaan. Maar dat hij ook heeft geroepen dat dit allemaal weer een buitenlands complot is om hem onderuit te halen. En dat is. Uh, daarmee heeft hij zich meer en meer als, uh, als een autoritaire leider die. Niet, geen enkel spoortje van kritiek kan hebben. En um, ja, Turkije is toch niet. Welk land zal ik maar eens noemen? Nou, Syrië of Egypte. Waar je dat kan permitteren. Ook in, hij heeft enorm veel steun. En dat hij heeft enorm veel steun bij de bevolking. 50% bij de laatste verkiezingen omdat heel veel mensen enorm economisch hebben geprofiteerd. Omdat er veel betere wegen zijn, allemaal grote projecten... ten koste van, van alles en nog wat, van leuke parken zoals Gezi Park in Istanbul... waar van de zomer al die pro, eh, ja. protesten waren. Eh, en ten koste van een hoop corruptie natuurlijk. Maar heel veel mensen die hebben er wat aan. En dat, eh, nou, dan steun je lang zo'n leider... Maar er zijn toch ook meer en meer mensen die gaan nadenken. Wat gebeurt hier? En ook binnen zo'n partij eh, heb je meer en meer mensen die zich afvragen. Eh, wil ik deze leider nog steunen? Dus eh, dat is wel een beetje begonnen al van de zomer met de Gacy Park. Protesten die keihard werden neergeslagen. De, hè, de mensen die... Uh, alleen maar geweldloos uh, protesteerden tegen het slopen van hun laatste parkje... voor weer zo'n megalomaan project, corrupt project van Erdogan. Die medoogloos werden neergeslagen. En nu krijg je dit, maar je kon nog zeggen dat is een protest van buitenaf... Maar hier, deze zaak, is helemaal van binnenuit. Hmm. Dit is de, de partij en de ministers en Erdogan zelf waarschijnlijk. Dus dat is een hele andere orde van grootheid dan dat Gezi-protest. Uh, en dan weet ik helemaal niet of... Je zei, er zijn demonstraties in Istanbul, dat heb ik ook gezien. Maar ik weet niet of dat zo belangrijk is... of hmm. niet veel belangrijker is wat, wat er, er in die partij, partij. gebeurt. Ja. Ja. En uh, als hij zich... Uh, vooral ook omdat hij natuurlijk die geestelijke leider Gulen, dat is altijd. Dan nou wordt het weer heel ingewikkeld. Nou, nee, dat is niet. Dat, er, er is een grote fundamentalist. Nou, nee, niet fundamentalist, Een grote islamitische beweging die altijd samen met de AK-partij is opgetrokken. Grotendeels gedeeltelijk ook samenvalt van een meneer Gulen die in Amerika woont. En nou ja, daar zijn van, daarvan zegt Erdogan nu dat. Deze hele corruptieaffaire ook uh, met een heel lelijk woord ingestoken is door, uh, door deze Gulen. Ja, en, en verder door al zijn vijanden van binnen en van buiten uit. Ja, ja nou, dat, dat, wordt een, dat kan, heeft de potentie om een groot probleem voor hem te worden. Ja, en dat, dat gaat zich in de loop van dit jaar aftekenen. Ja. Want er komen eerst gemeenteraadsverkiezingen ja. en ja. dan presidentseverkiezingen. Nou ja, dan, dan gaan we zien hoe zit met die steun. Die ja. steun zal best nog heel groot blijven, want zo zit het met, uh, met, met burgers die jou steunen... en die uh, van, jouw van jouw beleid profiteren. Die willen heel lang niet geloven dat jij niet bent wat je zegt, natuurlijk. Die willen heel lang geloven dat inderdaad... boze mensen van buitenaf de boel zitten te bederven. Maar op een gegeven moment... Uh, kan dat allemaal heel anders lopen. Dus ja. ik ben heel benieuwd hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen. Maar ik ja. denk uiteindelijk niet goed voor, voor Erdogan. Nou, het is uh, ruim één minuut over half negen. U luistert naar het marathoninterview van de VPRO. Ik spreek uh, drie uur lang met Caroline Roelands... voormalig Midden-Oosten-redacteur van uh, NRC Handelsblad. En we nemen, we nemen even de week door. Uh, goed, Turkije mag op de lijst. En, uh, was en Egypte in, natuurlijk. En was in de krant gekomen, daar wou ik naartoe. Egypte. Ja. Uh, dat je de, moslim, de fundamentalistische moslimbroederschap... Uh, die net uit... Uh, uh, in, in 2011... Uh, ja, de, de, de boeien die jarenlang waren omgelegd... door, door Egyptische presidenten had kunnen afleggen... Uh, nu als een terroristische organisatie is... Uh, uh, bestempeld door... Want dat is woensdag, uh, dat is woensdag gebeurd. Gedecreteerd door ja, de regering. Door de regering en de regering is natuurlijk de regering van het leger. Hà, het is een, het is een ja. civiele regering, het zijn allemaal burgers... maar uh, behalve één, en dat is vicepremier premier en, en inderdaad vicepremier en minister van Defensie, generaal Sisi. En hij is degene die bepaalt wat er gebeurt. Uh -huh. Nou ja, dan dus, ik vind dat uh, heel erg interessant om te zien. Want daarmee is, ja, dat, dat was natuurlijk al eerder zo... maar uh, ik kan nu zeggen, uh, Egypte niet alleen terug tot, uh, naar de tijd van Mubarak... maar naar een tijd ja, veel erger dan Mubarak. Want onder Mubarak kon de Mos uh, was een broederschap wel verboden maar werd gedoogd in een hele rare constructie. Dat ik heb nog wel eens een moslimbroeder geïnterviewd in Cairo. Die had keurig een kantoor, kon ik gewoon ja. naartoe. Ja. Ja. ja, het is zo raar. Je zet altijd in de krant... Uh, verboden maar gedoogd. En dan hoop je maar dat iedereen <laughs> begreep wat je bedoelde. Maar dat betekende ook dat moslimbroeders... als onafhankelijke kandidaten... Um, mee konden doen aan, uh, aan de verkiezingen. En op een gegeven moment tot grote schrik van Mubarak... met 80 gekozen werden ook. Uh, 20% ongeveer van het uh, Egyptische parlement. Dus een hele grote, sterke, sterke uh, diepgewortelde oppositiebeweging. Veel steun van de, bij de bevolking. Maar natuurlijk he, veel steun bij de bevolking... na de val van Mubarak... Uh, met brede steun van de bevolking gekozen. Ja. Uh, in het parlement. Samen met de veel conservatievere salafisten. 70% van de zetels. Vervolgens moslimbroeder Morsi gekozen als president. En toen hebben ze er een zootje van gemaakt. Tot vind ik. Mm. Uh, ik, ha ik had persoonlijk verwacht dat ze het veel beter zouden ja. hebben gedaan. Omdat. Nou ja, je hebt ook in, de, in Egypte gezeten. Je weet. Uh, hoe goed de moslimbroederschap georganiseerd was. en wat ze allemaal. Uh, hoe actief ze waren in, in sociale en, ja. uh, zaken. en ziekenhuizen, scholen, vuilophaal. hulp alles, van alles. Ja. Alles waarin de regering faalde. dat vingen zij op. En daar hadden ze zoveel steun. Maar ik had gedacht dat al, toen ze in de regering zat. toen de president en. in het parlement. en toen uh, Morsi zijn regering samenstelde en daar zich weinig aantrok van andere groepen die er toch ook in de Egyptische samenleving zijn, dat ze op dat front enorm veel uh, zouden laten zien. Dat de gezondheidszorg zou worden gesaneerd en nou ja, gewoon sociale zaken, economische zaken, dat ze de economie zouden saneren. Maar wat ze deden eigenlijk was, ze presteerden helemaal niks en ze verzamelden macht. Ja. En eigenlijk. Deden ze precies hetzelfde als wat Mubarak en de Zijne voor februari 2011 hadden gedaan: het monopoliseren van macht. Alleen nu waren het de moslimbroeders die dat deden. En die overal benoemingen, alle belangrijke benoemingen, allemaal moslimbroeders. Uh, bijvoorbeeld de grootste staatsmedia, Egypte hele belangrijke, invloedrijke staatsmedia. Allemaal Engels-Moslimbroeders en aan, aan, uh, uh, als hoofdredacteur. Uh, provincie, gouverneurs, allemaal Moslimbroeders. En, en uh, natuurlijk moet je erbij zeggen dat ze heel veel oppositie kregen van uh, aanhangers van Mubarak en het leger. Ja. Die nog in de maatschappij ook verankerd zaten. Hè, in de rechterlijke macht, uh, het leger, uh, politie. Dus ze kregen heel veel. Tegenwerk, maar ze presteren zelf ook niks. Nee, nee. Ik, wil zo, ik wil heel graag met je verder praten over Egypte. Maar dat, dat wil ik eigenlijk wat later uh, in het mm. gesprek doen. Ik voor, nu, voor nu even de constatering dat met deze maatregel van deze week... Uh, dus het tot terroristische vragen van de Moslimoen... zeg jij Egypte is eigenlijk... Nog verder terug dan, uh, uh, dan uh, Mubarak nu. Als het gaat om. Ja, ik denk het wel. Om denk... wat? Om democratie. Nou, of... democratie. Dat is wel helemaal een woord dat je <laughs> misschien niet moet gebruiken. Nee, ik denk het niet. Want democratie dat is niet alleen maar verkiezingen. Saddam Hussein had ook verkiezingen. Mm -hmm. um, nee, volgens mij bij democratie moet je minimaal. een onafhankelijke pers en een onafhankelijke rechterlijke macht. En als die twee, allebei. Uh, er niet zijn, dan is er gewoon geen democratie. Nee, ik, uh, ik was al heel uh, verrast geweest bijna... Hm. als de Arabische Lente zoals die is gaan heten... dat is gewoon makkelijk om, om te zeggen, elke keer de opstanden van 2011. Ja, laten we gewoon maar Arabische Lente. zeggen. We weten iedereen waar we het over hebben. Als die de burgers een beetje meer lucht had gegeven... Dus, Um, een beetje meer mogelijkheden om iets te zeggen... niet de hele tijd de politie uh, op de stoep om je zoon in de gevangenis te zetten... en zie je hem ooit terug. Uh, niet uh, nepotisme en corruptie. Nou, dat is al, het zijn al heel belangrijke dingen. Um, en, en ook dit, wat dat betreft, zeg je, is, is dit is, een enorme stap terug. Is, dit is, is allemaal... Er is wat dat betreft eigenlijk niks veranderd. En qua oppositie, wat je nu ziet... Uh, is er helemaal geen enkele ruimte meer. Want uh, als jij de uh, moslimbroederschap tot een terroristische organisatie uh, bestempelt. En zegt, als je leider, een leider daarvan bent of een protest leidt. dan kan je de doodstraf krijgen. Dat is even niet niks. Nee. Uh, als jij gewoon meeloopt in een demonstratie. dan kan je vijf jaar krijgen. Vijf jaar gevangenis voor het meelopen in een, in een demonstratie. Als je het gebaar. Uh, uh, maakt van de moslimbroederschap vier vingers omhoog naar Rabat, waar ze. Uh, uh, de moskee waar ze in Cairo verstand zaten. na de afzetting van, de mos van president Morsi. dan kan je weer jaren de gevangenis ingaan. Dat is allemaal mijlenver terug. Onder Mubarak werden ook moslimbroeders gevangen geze uh, gezet. Morsi heeft zelf gevangen gezeten onder Mubarak. Maar niet zo medogeloos en stelselmatig als nu gebeurt. Hm. En ook bij het kleinste beetje verzet zie je dit gebeuren. Al eerder, ik heb het getwitterd, doorgetwitterd. Uh, of nee, ik heb er een, uh, een, een column over geschreven. Een Egyptische voetballer had dat... ...Raba-gebaar gemaakt van de vier vingers. Ja. Wat wordt uitgelegd... ...wat dus wat steun aan de Mos en Broeders. Een hele populaire voetballer. Een hele populaire voetballer. <laughs> hij mocht niet meer voetballen, hij moest verkocht worden. Hmm. Het was uh, echt... ...ik vond dat heel erg interessant. Ja. Ik zou zeggen, zo'n klein gebaar. En dit gebeurt Ik vond dat... Ja evenveel zeggen over het huidige klimaat... als uh, ja, nu het bestempelen van, van... of dat was eigenlijk de inleiding tot het ja. bestempelen... van de moslimbroederschap tot terroristische organisatie. Ja. Ik beloof de luisteraar hierbij dat we in het volgende uur... Uh, nog ver, verder doorpraten over Egypte... en hoe het kan dat die moslimbroeders uh, zich zo uh, politiek zo gedragen hebben... als ze gedaan hebben en deze situaties ontstaan. Maar ik wil nu eigenlijk... Um, de rest van dit uur uh, meer over jou te weten komen. Um, het was namelijk helemaal niet zo makkelijk... om, uh, <kijkt> om, om veel persoonlijks uh, te vinden in de voorbereiding. Dat vind ik ook helemaal niet erg, want dan kan ik het gewoon vragen. Maar uh, het begon op de Avenue Concordia, meen ik, in Rotterdam, of niet? Nou, daar woon ik. Ja. Daar woon je nu? Nou, daar woon ik al dertig jaar. Dus... Al dertig jaar. Ja. Maar waar kom je oorspronkelijk vandaan? Uit Schiedam. Uit Schiedam? Ja, ah. ja, ja. mijn vader uh, had een drukkerij. Dus ik kom wel uit de gedrukte letter, kan je zeggen. En uh, ik denk ook dat... Uh, een van mijn broers is uh, ook journalist, een andere is boekhandelaar... Dat komt wel uit die drukkerij. Ik zag dat boek Handel ik... Roelands vanmiddag twitteren, dat iedereen moest luisteren. Dus dat ja, is een broer. Ja, ja, hmm. ja, dat is een broer. Hmm. En uh, nou, ik denk zeker dat dat wel met mijn uh, loopbaankeus te maken heeft. Ja. Uh, dat je altijd. Uh, ik ben opgegroeid tussen kranten. Mijn vader was ook een enorme krantenlezer. Wij hadden en de NRC en het Handelsblad toen nog, mm -hmm. dat was voor de fusie. De nieuwe en, Rotterdamse courant en het Algemeen Handelsblad. Ja. ja, ja, ja. En uh, ja, mijn vader. De drukkerij van mijn vader waren de tramkaartjes in Schiedam. Dat vond ik altijd wel heel leuk, want dan ging je met de tram dan zag je eigen naam. <laughs> oh, dat stond zelfs op de ja, kaartje. Ja, Druk Roland Schiedam. En, uh, maar hij gaf ook tijdschriften, bladen, vakbladen uit. Uh, en uh, dat, uh, ik, dat heeft mij denk ik. Uh, zeker een, uh, ja, bij mij zeker de aanzet gegeven tot, uh, tot journalistiek. En begon, wanneer, wanneer begon die aanzet voor jezelf uh, zichtbaar te worden? Ja, dat is altijd heel erg moeilijk. Hè? Het is, soms lees je vaak lees je autobiografieën... en dan lees je dat de auteur, die weet nog precies... dat hij op 14-jarige leeftijd is openen... dit en dat en dat, aanhalingsteges sluiten, zij... En wat hem precies inspireerde en hoe het in elkaar zat van 17, 18, 26e. Dat heb ik helemaal niet, want ik, heb, ik wist dat je wel zoiets zou gaan vragen. Dus ik heb teruggedacht, terug, ik ben terug gaan denken aan... Uh, hoe kwam ik er nou toe om journalistiek en Midden-Oosten? Maar ik heb geen, geen quotes uit die tijd voor je. Dus ik vond... Uh, uh, nou, ik in... studeerde geschiedenis in, in, in Leiden. En op een gegeven moment, daar, daar praat ik veel met... Uh, uh, over politiek, dat vond ik leuk. Uh, Geleurde had... dat thuis ook al? Jawel, jawel. Mm -hmm. ja, ja, ja, ook wel. En uh, ja, zeker. Mijn vader was ook wel politiek actief. Tot op zekere hoogte. En uh, ik, vond, ik vond het wel interessant. Alleen richtte dat bij mij zich op het buitenland. Nou ja, dan langzaam maar zeker. De kranten lezen en... De, ja, journalistiek, buitenland journalistiek. Ik heb nooit gedacht aan binnenlandsjournalistiek journalistiek, nooit. En uh, ik herinner me wel één inspiratiebron. Ze is, is gestorven als een heel raar mens. Uh, Oriana Fallaci. Ja. Die, uh, daar had ik een hele grote bewondering voor. van Al die interviews met de Shah. En, en Zei daar later, maar toen was ik zelf al in de journalistiek. Met Gromeini ook. Met Gromeini en, ja. en die, die hoofddoek afgooien. Ja. Echt, uh, echt geweldig. Nou, Italiaanse nou, dat, journalisten. Ja, ja. Dat wil ik ook. Maar ze is heel eng geworden op het eind. En, uh, uh, Eén in de zin van uh, anti-islam, hè? Anti-islam. Al die ja. moslims, die uh, plant zich voor als ratten. is een van haar quotes. Dat is toch... Um, ja, nou. Dus uh, laten we zeggen, Oriana verluidt ze in haar jonge jaren. Later uh, uh, hm. haak ik af. Maar ze heeft ook wel... Dat, vond ik, dat had ik wel een bewondering voor. Dat ja. wil ik ook wel. Zo'n uh, interessante romeini interviewen. Nooit nooit geïnterviewd, natuurlijk. Um, en... en uh, maar die belangstelling voor het Midden-Oosten, buitenlandsjournalistiek, niet, niet in het binnenland, dat, daar kan ik me niets bij voorstellen. En waar ging je dat dan om? Dat je, dat je de wereld wilde zien? Of uh, wat, wat, wat is de diepere drijfveer? Ja, dat is de vraag. Hè? <laughs> en wat is de diepere drijfveer? Um, het Midden-Oosten, denk ik. Maar dat is. Je zit er zo lang in dat je helemaal nooit meer denkt: van, waarom ben ik hier nou eigenlijk ingedoken? Uh, en, en, maar ik denk dat het wel mee te maken had uh, uh, dat ik het een uitdaging vond om te ontwarren wat er nou aan de gang is. Bij Europa, Amerika, Latijns-Amerika hebben we toch het idee, het is je eigen cultuur, één plus één is 2, een kruiswoordpuzzel, dat is... Uh, uh, maar het Midden-Oosten is helemaal niet één is één is twee. Ja, soms misschien, maar soms is het niks. En soms is het acht. Meer een cryptogram. En allemaal valkuilen. En, en dat, dat vind ik leuk. Hm. Dat, dus ik denk dat het daar zeker mee te maken heeft. Ik vind het leuker om met een beetje dwars te denken. En een beetje anders te denken. En te, om erachter te komen hoe het nou in elkaar zit. En uh, dus ik denk ook nooit... Uh, Zo'n zo Libanese minister die nou opgeblazen is. Die als zijn laatste tweet ging over Hezbollah. Hup, dus Hezbollah heeft het gedaan. Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Uh, dat is veel te makkelijk. Ik heb het, ik heb het overal gelezen al. Ja, ja dat dus heeft Hezbollah. Nou, misschien hebben ze het gedaan. Maar misschien hebben ze het helemaal niet gedaan. Er zijn een heleboel mogelijkheden. Want ik zei dat net wel, hij is een van een hele lijst van uh, Libanese intellectuele ministers, et cetera, die zijn opgeblazen. Maar zijn. En dan zegt iedereen, allemaal door Syrië opgeblazen... of de helft door Syrië, de helft door Hezbollah. Maar er zitten er ook bij die gewoon... om hun criminele contacten zijn opgeblazen. Alleen, dat is wel makkelijk om het in die lijst op te bergen. In de, en, de regio zelf wordt dat meteen naar Israël en Amerika gaat. Ja, dat is ook zo. Uh, uh, maar dat is politiek. Mm -hmm. en, en ik vind, uh, nu meteen zeggen Hezbollah, dat vind ik eigenlijk lui. Dat mm. is, ja, nou ja, dat is, ja... Uh, het zal wel zo zijn en niet verder, geen moeite doen om verder te denken... wat het ook zou kunnen zijn en, en misschien waarschijnlijker is. Maar het was dus, het was dus meer dat, dat grote cryptogram... Het grote dat, cryptogram dat, dat het, het Midden-Oosten is... is. Ja. dan, dan uh, een, een bepaalde affiniteit met de cultuur? Of, of, nee, nee. nee. Helemaal niet. En als je er eenmaal in zit... dat is interessant, maar dat is van alles natuurlijk. Als je er eenmaal in zit... dan wordt het zo geweldig boeiend. En sommige mensen hebben natuurlijk... door de jaren heen gevraagd... Van, nou, is het nou niet genoeg? Vind je het niet vervelend? Gaat het niet uh, elke keer hetzelfde? Nee, het, is, het wordt steeds interessanter. En, uh, en het is helemaal niet elke keer hetzelfde. Het is elke keer iets anders weer. En uh, het israëlisch palestijnse conflict is wel ogenschijnlijk elke keer hetzelfde. Maar het heeft toch weer elke keer andere verschijningsvormen. Het gaat wel om dat land, uh, die twee landen. Maar uh, de, de spelers zijn weer anders. En, en uh, uh, ondermijnen elkaar weer op een andere manier. En, en dat maakt het... Uh, en ze hebben weer andere bondgenoten, ja. et cetera. Dus dat maakt het. Dat maar wist je. Uh, want, want je zegt, ik heb geschiedenis gestudeerd in Leiden. En uh, wat was de volgende journalistieke stap? Ik las ergens dat je eerst bij het ANP gewerkt ja. hebt. nou, ik heb eerst gesolliciteerd. Ik zal eerst mijn falen allemaal. En eerst ben ik niet afgestudeerd, dat is mijn, mijn uh, grootste falen. En vervolgens. Uh, solliciteerde ik al voor, me, voor ik al voor ik niet afstudeerde... Uh, bij het NRC, bij de NRC. Mm. En werd niet aangenomen. En toen dacht ik, want zo ben ik ook... dan moet ik het op een andere manier proberen... maar ik, kom er, ik zal er komen. Uh, en toen heb ik bij het ANP gesolliciteerd... en daar werd ik aangenomen. Daar heb ik een jaar gezeten. Daar heb ik een hele goede opleiding... van de toenmalige chef buitenland gehad. Echt heel goed die... Uh, uh, en wat uh, was daar goed aan? Nou, heel kritisch. En gewoon de, die je leerde. Allemaal, ook kleine dingen. En kleine dingen als... Je moet altijd alles natellen. Want geen journalist kan rekenen. En het is gewoon waar. <lacht> maar gewoon om heel zorgvuldig te zijn. Dat vind hmm. ik ook heel, heel belangrijk. Hmm. Nou ja, Alles ging op het net natuurlijk. Dus je moest ook enorm uitkijken. Nou, daar ben ik een jaar geweest... Ben ik naar het AD, het Algemeen Dagblad gegaan, ook naar de redactie buitenland. Dat was een soort mannetje van alles. Maar we zaten in het gebouw, het de Nederlandse Dagblad Unie, uh, samen met de NRC. Eén etage, hoger dan dus één voet tussen de deur. Ja. En toen ben ik inderdaad via via moet ik bekennen. Um, erin geslaagd om aangesteld te worden bij de redactie buitenland van de NRC. Via via, dat, dat, dat, dat, dat klinkt... Uh... Nou ja, iemand kende een, iemand bij, een, een, bij de directie van de NRC. En, uh, uh, dus op die manier kon ik solliciteren. En over welk jaar hebben we het dan? Um, we hebben even kijken, we hebben eind jaren zeventig. Hm. En toen begon je wel op de buitenlandredactie? Dus ja, ja, daar. ik ben overal buitenlandredactie geweest. Ja. Maar niet meteen op het Midden-Oosten? Nee, want toen zei ze, wat wil je doen? En toen zei ik, nou, het Midden-Oosten. En toen uh, zei ze, oké, okay, nou, dan krijg je Azië. En toen heb ik vijf jaar Azië gedaan. En dat vond ik ook heel, heel erg interessant. Het was natuurlijk ook niet één en één is twee. Het was ook geen kruiswoordpuzzel, maar het was niet het Midden-Oosten. Want ik wilde toen echt het Midden-Oosten noemen. En, uh, maar het was wel interessant. En wat ik heel erg leuk vond, ik ben... Toen uh, uh, na de Sovjet-invasie van Afghanistan. vier dagen later. naar Afghanistan ge geweest, bijvoorbeeld. Dus dat was nog een tijd dat je zei van. Nou, ik, ik, ik was er nog twee jaar was ik er, of zo. En, en helemaal beginnend. Het was niet zo zoals tegenwoordig. En ze zei: Nou, ga maar. En, uh, nou, en ik ging. Ik nam uh, het vliegtuig naar, van de Afghaanse luchtvaartmaatschappij in mijn de, dat nog gewoon van Schiphol naar Kabel ging. Ongeveer in mijn een eentje, zo'n hele grote Airbus of iets dergelijks. En uh, ging naar Afghanistan om, uh, om daar mijn uh, stukken te schrijven, uh, reportages te maken. Echt heel spannend. Heel ja. spannend. Ja. Dat, uh, heel erg leuk. Dat, uh, ja, dat was in de tijd. Nu denkt iedereen alleen nog maar een mobiele telefoon en je laptop mee. Maar dat was natuurlijk. Uh, uh, geen mobiele telefoon, die bestond niet. Ik kon niet eens bedenken dat die ging bestaan. We gaan uh, bellen was waarschijnlijk al heel computers. ingewikkeld. Nou, ja, dat, uh, heel gauw ontdekten uh, uh, de, de Afghaanse autoriteiten... dat het eigenlijk helemaal niet zo handig was, al die journalisten. Dus die sloten alles af. Dus Want dat was toen nog de communistische regering die bondgenoot was van, uh, ja, van de Russen. Ja, ja, ja. Dat, uh, die uh, ja, een beetje aangesteld was door de Russen. Mm. Dus die sloten alles af. Uh, de telex die je, die je moest gebruiken en de telefoon, die kon niks meer. Dus je gaf alles mee, je tikte je verhalen en die gaf je mee aan collega's die weggingen. Maar even, je, je bent dus eigenlijk nog nooit, je zal, je zal wel eens op vakantie in het buitenland zijn geweest, maar je bent nog nooit beroepsmatig. In het buitenland geweest. Uh, en, en dan kom je opeens als vrouw in Afghanistan... en moet van een oorlogsverslag doen. Ja. Dan moet je toch vrij snel je weg weten te vinden. Ging dat zomaar dan? Ja, je had, uh, dat was, je had heel veel steunen aan elkaar. Hm. Want iedereen zat met dezelfde problemen natuurlijk. En uh, uh, dus, dus dat je, je ging uh, op reportage, je ging... Uh, Vaak ook met, met collega's die je, die je daar tegenkwam. En uh, dat. Uh, ja, dat was, dat was heel goed te doen. En dat was heel plezierig, want je had ook helemaal geen bemoeienis van je redactie, natuurlijk. <lacht> die kon helemaal niks. Die kon jou niet bereiken. En. Uh, dus je schreef Je wist ook niet of die stukken die je meegaf, hè, getikt op een papiertje, aan die. Medecorrespondenten, of die wel op jouw redactie aanlanden. Uiteindelijk blijkt het van wel, ah. of op een enkel stuk na... allemaal gewoon in de krant hebben gestaan. Dus dat was, dat was heel geest. Ja, ik kan me helemaal niet herinneren dat dat een groot, een groot probleem was. Nee, ah. je, je trok met elkaar op, met een groepje of met één of twee een keer. En uh, dan dat plande je en je ging dingen doen... En, uh, je probeerde naar uh, andere plaatsen te komen. Je zat dus in kabel En je probeerde naar... Uh, ik heb lang geprobeerd naar Herat te komen. Omdat zaten daar nou de Russen ook. Maar, het is meer in het westen tegen de Iraanse grens ja, aan. Ja, en uh, dan moest je een vliegtuig nemen. deed ik ook met een collega. Maar dat vliegtuig ging maar niet. Want elke keer kwamen we er weer aan. En dan arme mensen die ook naar Amr en naar Herat gingen. Later bleek dat ze dat vliegtuig gewoon niet lieten gaan. Zolang wij daar stonden om meegenomen te worden. Uh, ik heb ook toen met, uh, uh, met de laatste hippies... Afghanistan-hippies... Ja. de laatste hippies die daar waren, dat dus een paar Nederlanders... Uh, een taxi genomen naar Jalalabad. Het was winter, hè, het was januari. En sneeuw en ijs, taxi, uh, passen op en af. Russische Sovjet tanks als tegenligger... En, en de hippies en de chauffeur... allemaal aan het blowen. Wil je ook een blootje? Nee, ik wilde helemaal geen blootje. Ik, ik probeerde in mijn eentje... die auto wilde ik uh, tegenhouden. Maar nou ja, dat, soort, dat soort dingen... kan ik ja. me heel goed herinneren. Ja. Dat ja. Had je ook het idee dat je... het begreep? Want... nou ja ik, ik, ik geloof eigenlijk niet eens dat dat... beter is geworden sinds ik, sinds ik het langer doe. Maar ik, ik, mijn, mijn ervaring is altijd... dat je eigenlijk... Uh, als je weggaat, uh, pas begint te begrijpen... Waar je, uh, waar je eigenlijk naar had moeten kijken en, en naar had moeten vragen. Uh, en eigenlijk zou moeten beginnen met je werk als je er al een tijd bent. Ja, dat, dat is natuurlijk zo. En uh, Nee, ik denk ik, ik, zou, ik, ik zou er eigenlijk nog eens een keer moeten overlezen... wat ik toen geschreven heb. Ik denk dat het uh, heel erg krabbelen aan de oppervlakte bleef. Want uh, ja, je sprak natuurlijk met, met de Afghanen... En, maar het was ook heel veel waarnemingen. En, en, um, ja, het, het, je probeerde wat los te krijgen. Die autoriteit wilde niet meewerken. De, Sovjet, de Sovjets wilden niet meewerken. Uh, het was toch voornamelijk um, op reportage gaan met mensen spreken en proberen daar wat van te maken. Daar een verhaal van en, te maken. En, ja. uh, uh, ik, ik zal niet zeggen dat nee, niemand uh, had kunnen voorspellen... wat er verder zou gaan gebeuren met dat Afghanistan. Ik ben wel daarna, want dat kon ik dus ook allemaal zelf leuk plannen... Uh, niet naar huis gegaan uit Kabul, maar naar, via India naar Pakistan en naar Peshawar... waar al die Afghaanse oppositie-rebellenorganisaties zaten. Een heleboel. En dat is een enorme le goede les voor mij geweest... In die zin dat je rebellenorganisaties en opposi oppositiegroepen nooit moet vertrouwen. En um, daar heb ik veel aan gehad. Waarom? Omdat ze altijd zichzelf moeten waarmaken. Tegenover potentiële sponsors. Ik ben heel groot. Ik heb tienduizenden strijders onder me. Ik ben heel machtig. Ik heb zoveel gebied en jij moet mij met 87 tanksteunen of Kalashnikovs of weet ik wat. Dus ik ben toen in Peshawar aan de grens met Afghanistan... in hun holen al die uh, Afghaanse op, uh, rebellenleiders afgegaan. Een heleboel daarvan zijn laatst nog even president geworden. <lacht> en, uh, en, maar die hadden allemaal... Hadden ze honderdduizend man of weet je en ik heb ze gewoon opgeteld op een gegeven moment ik dacht ik nou ja meer mensen dan er ooit in Afghanistan gewoond absoluut. hebben <laughs> absoluut absoluut dat dat lijkt me een hele goede eerste les inderdaad voor als je begint als uh, als buiten Nou ja ik heb directeur. ik heb het uh, ik heb het nooit vergeten en nooit. Het, er zit echt heel veel in hoor ja. dat uh, ja. Ja. Ja. iedereen altijd overdrijft om zichzelf zo mooi mogelijk te maken ja. um. We praten zo meteen verder over, over jou en vooral ook over waar je daarna naartoe naar, naar, naar, naar ging uh, naar het Midden-Oosten. Luistert naar Carolien Roelands, schrijft iemand op Twitter. Duizend bommen en granaten dus. <laughs> ja, een goede samenvatting van de regio, want we hebben het over het Midden-Oosten. Chris Keine in gesprek met oud-NRC-Handelsblad-redacteur ah. en nog steeds columniste... Uh, Caroline Roelands, en zij gaan nog twee uur door. Wij zijn er even uit, nu zo dadelijk voor de nieuws en de berichten... en gaan dan dus nog door tot elf uur vanavond. En als u ook mee wilt praten op uh, Twitter, doe dat op hashtag Marathoninterview. En op de mail kan het ook, marathoninterview.nl. Tot zo dadelijk.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 Dit is Radio 1.